dat begrijp ik niet. Je doet je hele leven toch niks anders dan oordelen over het werk van anderen? Maar in deze gevallen gaat het om geld. En ik kan de akelige gedachte niet van me afzetten dat dat het gevolg heeft dat het straks weer allemaal ontaart in vriendjespolitiek. Dat is weer de bekende schone handenpolitiek. Ik ken dat standpunt, maar het is het mijne niet. Het is ook niet mijn bedoeling om jou het recht te ontzeggen om zelf in dat bestuur plaats te nemen, Mark. Ik spreek uiteraard uitsluitend voor mezelf. Nee... Ik begrijp wel dat ik nu de kans dat ik in dat bestuur moet gaan zitten vergroot heb, maar ik wou dat toch niet voor me houden. Geloof jij dan niet dat dat risico erin zit? Natuurlijk zit dat erin. Maar als je daar bang voor bent, is er geen betere garantie voor eerlijkheid dan zelf in het bestuur te gaan zitten. En dat ben ik nu volstrekt niet met je eens. Mijn ervaring is nu juist dat je altijd overstemd wordt en dat je vervolgens medeverantwoordelijk wordt geacht voor zaken waar je het absoluut niet mee eens bent. Dat zijn nu eenmaal de spelregels van de democratie. U zult van mij nog niet horen dat democratie zo'n goed instrument is voor het nemen van beslissingen. We moeten er toch mee doen. We dwalen af. Over het wel en weer van de democratie kunnen we beter een andere keer discussiëren. Ik zou toch nog wel graag van Mark horen wat hij denkt te doen als hij in het bestuur overstemd wordt. Dat heb ik, dacht ik, al gezegd. Maar het is blijkbaar niet doorgedrongen. Ik wil het daarom nog wel eens doen. Ik vind dat geen argument om jou zulke verantwoordelijkheden te onttrekken. Het is niet dat ik me aan de verantwoordelijkheden wil onttrekken, Mark. Het is juist omdat ik me in dit geval verantwoordelijk voel voor de misstanden die kunnen ontstaan. Uh, zullen we dit gesprek nu afbreken? Ik geloof dat het nu wel duidelijk is. <coughs> Bart wil om principiële redenen niet in het bestuur. Mark deelt die bezwaren niet, maar staat niet te dringen. Wat ik het zo goed samen? Ik heb geen principiële bezwaren tegen een bestuursfunctie als zodanig. Ik heb in dit geval principiële bezwaren. Goed, in dit geval. Ad? Ik voel me niet geroepen. En Ad voelt zich niet geroepen. Omdat Bart verantwoordelijk is voor het onderzoek naar de historische voortcultuur... had ik Bart willen vragen om in dat bestuur te gaan zitten... en ik had Mark willen vragen om ondersteuning te geven. Maar... Nu Bart niet wil, vervalt dat dus. Ik wil niet om principiële redenen. Niet omdat ik mij aan mijn verantwoordelijkheden wil onttrekken. Nee, dat weet ik. Maar ik vind ook dat Mark er niet voor mag opdraaien... omdat hij maar voor een derde op onze afdeling zit. Ik zal het dus zelf doen... op voorwaarde dat jullie me bij de beoordeling van die aanvraag helpen... want dat kan ik niet alleen. Is dat goed? Dat wil ik best doen. Wat houdt het precies in? Dat jullie zo'n aanvraag bekijken en je oordeel geeft. En wie geeft mij dan de garantie dat ik achteraf toch niet voor dat oordeel verantwoordelijk word gesteld? Ik. Dan wil ik dat wel doen, maar uitsluitend, kwalitatief en à titre personeel. Is het je bedoeling dat wij jou straks ook voorstellen als er namen gevraagd worden? Nee, alsjeblieft niet. Als niemand op die dek komt dat wij er ook in moeten, dan blijven we er buiten. Maar dan heb je grote kans dat je niet gekozen wordt. Als dat gebeurt, zal ik God danken. Voor mij hoeft het niet. Het is een idee van balk. Die zal het dan ook al wel geregeld hebben. Zie je, dat is nu precies waar ik zo bang voor ben. Dat het gewoon vriendjespolitiek wordt. Pep Talk Onze afdeling is opgericht met de opdracht om een atlas van de Nederlandse volkscultuur te maken... De achterliggende idee was dat in gewoonte, gebruiken tradities en hun verspreiding informatie ligt opgesloten over een verleden. Die idee is intussen verlaten en daarmee is de grondslag onder ons vak verdwenen. De logische consequentie is dat we worden opgeheven. De reorganisatie van de wetenschap, die op het ogenblik in gang is, biedt daartoe een gereden aanleiding. Willen we dat voorkomen, dan zullen we een nieuwe grondslag moeten aanbrengen. Daaraan wordt op het ogenblik gewerkt, niet alleen bij ons, maar in heel Europa. Golfweg zijn daarbij twee stromingen te onderscheiden. De ene stroming zoekt aansluiting bij de antropologie en richt haar aandacht op het functioneren van tradities in de huidige samenleving. De andere stroming zoekt aansluiting bij de geschiedwetenschap... en onderzoekt hoe tradities in de loop van de tijd veranderen... als gevolg van de veranderende sociale en economische omstandigheden. Tussen die twee stromingen zullen wij onze plaats moeten bepalen. We kunnen daar weer niet, zoals bijvoorbeeld in Duitsland... steunen op een universitaire achterban. We moeten het zelf doen... Het vak, dat zijn wij zevenen. part had, zien, Manda, Jitske, Joop en ik. Voor het bepalen van die plaats beschikken we over drie instrumenten... ...die tegens, de buitenwereld, een verantwoording inhouden van ons werk. Documentatie, informatie, onderzoek. De documentatie is in handen van zien, Manda, Jitske en Joop... Het bevat in principe alle gegevens die van belang zijn voor huidig en toekomstig onderzoek... zowel van onszelf als van anderen die geïnteresseerd zijn in tradities. De informatie bestaat uit een overzicht in het bulletin van alles wat er in Europa op ons vakgebied verschijnt... aangevuld met kritische beschouwingen. Voor het overzicht, zijn wat er verschijnt, voor het overzicht van wat er verschijnt zijn Sien, Manda, Tjetske en Joop verantwoordelijk... daarbij gesteund door Bart, Alt en mij die ook de kritische beschouwingen voor hun rekening nemen. Het onderzoek, tenslotte, wordt verricht door Bart, Ad en mij. We zijn in de eerste plaats gericht om de grenzen van ons vak te verkennen... en een noemer te vinden waarop we in de toekomst ons werk kunnen verenigen. Voor die verkenning is de informatie over wat er verder Europa op ons gebied gebeurt onontbeerlijk. Het doen van onderzoek is... Denken over het vak. Denken over het vak berust op het brede kennis, enerzijds van alle mogelijke tradities, anderzijds van de wijze waarop ze door anderen wordt bestudeerd. De werkverdeling zoals ik die hiervoor geschetst heb, is vloeiend. Ik stel me voor dat Sien straks als Manda Tietzka en Joopsen ingewerkt een groot deel van haar tijd aan onderzoek gaat besteden. Hetzelfde dat het in principe ook voor de drie andere Dergelijke naar hebben gevolgen voor de werkdruk. Ik kan die niet altijd overzien. Met de verdeling met de boeken voor bespreking houd ik er rekening mee. Met de map is dat moeilijker, omdat die heel ongelijk van gewicht zijn. Dat kan de werkdruk te hoog doen oplopen. Ik stel daarom voor om een veiligheidsklep aan te brengen die een achterstand oploopt... groter dan vier matten, slaat automatisch alarmpunt. Ik zal dan zorgen voor een herverdeling... die meer in overeenstemming is met de krachten... waarover ieder van ons beschikt. Let wel. dit is een voorstel. Voor ieder ander voorstel... sta ik uit, uit open... Maarten. Wanneer ik jou zo zie... Dan vraag ik me af wanneer je je eerste hartaanval zal krijgen. Dan zou je toch even moeten wachten. Je vindt het wel goed dat ik met je meeloop? Als ik het niet goed vond, dan nam ik wel een andere weg. <laughs> je zei in de tijd dat je niet wilde dat de heren van het departement de indruk kregen dat wij alleen maar liedjes verzamelen. Wat bedoelde je daar nou precies mee? Ik denk dat die tijd voorbij is. We zullen moeten laten zien dat het ook zin heeft. En het heeft volgens jou geen zin? Nee. Het verzamelen om het verzamelen is zinloos. Nee. Wat heeft dan volgens jou wel zin? Niets. Maar daar gaat het niet om... als op het departement maar geloven dat het zin heeft... Dat is niet zoveel voor nodig, maar verzamelen werkt niet meer. Het moet een functie hebben. Dat begrijpen ze. Dus een functie. Ik ga even de krant. En uh, dat mensen het leuk vinden om die liedjes nog eens te horen, vind jij geen functie? Dat is wel een functie, maar dat is geen wetenschap. Ik begrijp nooit hoe iemand zo precies weet wat wetenschap is. Wat geen wetenschap is. Sorry, sorry, sorry. Ja, je hebt gelijk. Als je nu thuis bent, wat ga je dan doen? Mijn brak opwarmen. En Nicolien van het station halen. En de krant lezen natuurlijk. Hoe laat heb je de wekker gezet? Kwart voor zeven. Hoe laat gaat die trein dan? Acht uur. Wat rusten? Wel rusten. Wat doe je? De wekker staat stil. Ja, maakt me wakker. Ga we weer slapen, Ik breng me alleen even aan de gang. En wie gaan er nou nog meer mee? De staf van het Zeemuseum, de Zeemuseumcommissie en een paar ambtenaren van het departement. Wat gaan jullie daar dan doen? Kijken hoe de Duitsers dat museum hebben ingericht. Oh, wat heb je daar nou aan? Niets. Dat moet je toch zeker zelf weten? Tuurlijk. Maar je gaat toch maar. Ik kan me toch niet overal aan onttrekken? Op zaterdag. Als het dan nog een doordeweekse dag was. Er is zeker niemand bij die ik ken. Nee. Ja, van der Land. Die zit ook overal in. Van der Land zit overal in. Hm. Hoe laat ben je nou terug, denk je? De laatste trein gaat om half zeven. Dus je eet niet thuis? Nee. Ik denk dat we in de trein eten. Je hebt je paspoort toch wel bij je? Ja, natuurlijk. De voorzitter niet. Hoe moet dat nu? We zullen er wat op moeten verzinnen. Dag meneer Schilderman. Ik hoor dat u uw paspoort bent vergeten. Dat ben ik Vergeten. Koning. Karstenboom. De heer Karstenboom is de nieuwe burgemeester, opvolger van de baar. De heer Koning is de opvolger van ons vroege commissielid, Peerta Van het bureau. Interessant, man. Bijzonder belezen. Hoe gaat het? Zijn toestand heeft zich gestabiliseerd. Is ja. hij ziek? Hij heeft een broer te gehad. Zoals uw voorganger, de baar, zei het dan in dit geval met minder catastrofale gevolgen. Hoewel, je weet het natuurlijk nooit met zekerheid. Maar om op ons gesprek terug te komen, die toegenomen misdaad moet voor zo'n kleine stad toch een probleem zijn.